Die van Tijn met het NOS journaal. De voorzitter van de Raad Verzekeringsbank, Nicolie Vermeulen is per 1 februari ontslagen. Het heeft staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken besloten na overleg met voorzitter Vermeulen. Ze wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor problemen met de invoering van het PGB-systeem en de uitbetaling die de Sociale Verzekeringsbank moest doen. Nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 hebben president Poetin en de Oekraïnse president Poroshenko een brief geschreven. De 22 ondertekenaars komen uit Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Canada en Australië. Ze vragen de presidenten om hun steun bij het opsporen van radarbeelden van het neerhalen van het vliegtuig. Oekraïne zegt dat het geen radarbeelden heeft, omdat juist die dag de radar uitstond voor onderhoud. En Rusland zegt dat de radarbeelden van die dag zijn gewist. KLM wil dat veiligheidsdiensten worden verplicht om te zoeken naar informatie over de veiligheid op vliegroutes. En die informatie moeten ze dan delen met luchtvaartmaatschappijen. Dat heeft een afgevaardigde van KLM gezegd tijdens een hoorzitting over vlucht MH17 in de Tweede Kamer. KLM had naar eigen zeggen geen informatie over het gevaar boven Oost-Oekraïne toen vlucht MH17 daar in juli 2014 werd neergehaald door een raket. De Eindhovense rapper Kempi moet een jaar de cel in. In september werd bij Kempi thuis een machinepistool gevonden. Hij erkende in de rechtbank dat het vuurwapen van hem was. Hij had een wapen nodig voor een videoclip en kon niet zo snel aan een nepwapen komen. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 15 maanden geëist. Drie maanden meer dan de rechtbank heeft opgelegd. Het weer bewolkt, vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen of natte sneeuw. In het noordoosten kan neerslag nog bevriezen op de koude ondergrond. Het wordt van 0 tot 5 graden. Vannacht is het droog. Morgen ook droog, op veel plaatsen zon, maar niet in het oosten. En het wordt van 6 tot 9 graden. Dit was het NOS. -jouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het is in de Randstad vooral langzaam rijdend verkeer. Op de A1 richting Amersfoort tussen Hilversum en Eembrugge. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Dijl. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. De A15 naar Goorkum vanuit Rotterdam tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht. En verder richting Rotterdam tussen Goorkum en Haringsveld-Giessendam. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik de Ambacht en Knoop en Klaverpolder. Op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. De A27 Utrecht-Preda tussen Evedingen en Werkendam. En op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zie je al 25 jaar, live in Zandvoort. En jij bent erbij.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 For Streisand.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 Tuur dan niet om mij, maar post op het leven en de tuur niet om mij. Ik ben geboren in de liefde gevormd tot drie.